Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Het internetgevreden... KPN meldt dat de gemiddelde klant 80% meer MB's verbruikt dan een jaar geleden... En T-Mobile ziet in de Randstad een stijging van 128 procent. Op andere plekken steeg het verbruik met tientallen procenten. En Vodafone meldde eerder al een groei van ruim 85 procent. Die stijgingen zijn te verklaren door de komst van 4G-internet. Maakt sneller internet mogelijk, wat meer gebruik in de hand werkt. En ook zijn er meer Nederlanders met een smartphone en kijken ze er vaker video's op. Op een bedrijventerrein in Uithoorn heeft een grote brand gewoed... in een pand waarin meerdere bedrijven zijn gevestigd. De brandweer is bezig met nablussen. Er zijn geen gewonden. Vanwege de rook krijgen omwonenden het advies ramen en deuren dicht te houden. De brandweer raadt automobilisten op de N201 aan hun snelheid aan te passen. Oorzaak van de brand is niet bekend. Bekende Nederlanders hebben zich in een pagina grote advertentie in de Telegraaf... uitgesproken tegen het toenemende antisemitisme. Kritiek op Israël oké, okay. jodenhaat nee, schrijven ze op de achterzijde van de Telegraaf. De BN'ers benadrukken dat de stellingname geen solidariteitsverklaring is met de Israëlische regering. Onder de BNrs zijn SP-leider Roemer, oud-premier Jan-Peter Balkenende, voetbaltrainer Louis van Gaal en cabaretier Joep van het Hek. De prijs van een dagje uit is de afgelopen vijf jaar flink gestegen. Kaartjes voor een dierentuin, museum of attractiepark zijn zo'n 20% duurder geworden. Een Bioscoop, theater en festival werden zelfs 25% duurder. Volgens het CBS komen de prijsstijgingen door het verdwijnen van veel subsidies. Verder moeten attractieparken hun investeringen in nieuwe attracties terugverdienen. En is de concurrentie toegenomen, bijvoorbeeld ook van koopzondagen. Het weer geregeld zon, maar ook enkele buien mogelijk met onweer. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N9 Alkmaar richting Den Helder staat file door werkzaamheden tussen de afrit Egmond en Schorrel 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Op de Straat Sandvoort in Jupiter Plaza.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 Met nu ZFM Lunch. Oh. U luistert naar ZFM Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, en zo staan we weer aan het begin van de DDD, de, de, de, de, de, de, de, de daverende donderdag. Jawel, de hele dag live radio op ZFM worden. En uh, zoals te doen gebruikelijk beginnen we natuurlijk om uh, 12 uur, dat is het nu uh, geweest, het is uh, 6 minuten over 12 uur tussen, uh, met ZFM Lunch. tot 2 uur daarna de muziekboulevard, tot 6 uur en... Vanavond, natuurlijk, hebben we ook nog eh, Alternative FM en eh, FM Vloed Live. Nou, wat wil je een mooiere dag, een gevarieerdere dag op je radio hebben dan, eh, dan dit? Prachtig mooi. Goedemiddag. En uh, ja, zie je, van lunch zit weer lekker vol hè. We hebben vandaag de vrijwilligerspakketuren van de week, straks om kwart over één. En uh, verder hebben we ook natuurlijk nog het uh, Regionieuws. Tom, we hebben van alles. En wat er verder allemaal natuurlijk nogal ter tafel komt aan actuele dingen. Actueel nieuws. Veel muziek, he, dat ook nog. Ja. Alles lekker oud en nieuw en uh, van alles dwars door elkaar heen. Een leuk lijstje samengesteld voor u. Mocht je een verzoek plaat hebben, nou, uh, dat kan altijd. He. Je kan altijd even een berichtje zetten op onze Facebookpagina. Ja, www.facebook.com/zandvoortluncht. Dan kunt u uh, gerust uw opmerkingen kwijt. En ook uw uh, verzoekje, eventueel als u dat mocht hebben. Tot dan ben ik niet voor niks, hè, die Facebookpagina www.facebook.com/slash Zandvoortluncht. Dus wel Zandvoort en niet CFM. Want anders dan klopt het niet. Zandvoortluncht, zo heet de pagina. Dat was eigenlijk ook inderdaad de oorspronkelijke naam van dit programma. Maar dat, dat is zo'n beetje teruggebracht tot CFM lunch. Maar het is eigenlijk Zandvoort lunch. Ja, ja zo heeft Ja, Goed, het is mooi weer buiten. Het zonnetje schijnt weer. We wordt minder een dag gehad. Maar vandaag wordt het weer aardig, geloof ik. En, uh... Dolly is er niet vandaag, helaas. Dus, maar uh, Angela is er wel. Dus... Uh, een vrouwelijk schoongegebrek. Uh... <middels> <middels> dus gaan we er weer proberen om een leuke uitzending van u te maken... met uh, veel lekkere dingen en uh, veel lekkere muziek. En zo, laten wij beginnen. Kom eens een beetje dichterbij. Kom op. Kom dan. In a little cafe, just the other side. Hetzelfde met die vrouwen. He? De kerel wekken ze gauw een ander verleden. Ja, ja. Ja. We hadden het allemaal maar weer. Zo weer maar weer in, in, bij Jay en The Americans. Nou, oké. Okay. Dit is de laatste dans. Dernier dans Het is Indila. Mooi. Oh, met Sans lui je suis un peu pas rouge, j'ai en seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m Ik, uh, ik vind het een fantastische plaat. In die laat, Meisje komt uit Frankrijk natuurlijk. Als ik het goed heb uh, begrepen. Geboren in 1984. En het liedje heet Dernier danse. Graham Nash, Better Days. You must face yourself and you must say. I remember better days. Don't you cry, cause she is gone. She is only moving on. Chasing mirrors through a haze. Graham Nash was dat van zijn album Songs voor Beginners. Ja, prachtig allemaal. Ik weet waar een café is. biljart en geen tv's. Waar opa op ze sloffen, ze hier een afkomst stoffen. Een Griek uit verre landen. biljart over drie banden. Geen mens is uit de graziën. Geen grijn discriminatie, ach zo'n café. Café met een laag zonder ring en geen wc voor dames apart. Ach zo'n café, café toerig herinnering zonder tv een piano alleen. verboden door de wet met zijn rommelig buffet.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 On Een heerlijke plaat is dat toch. Ja, En die die zijn er niet meer. Het moet allemaal al regels tegenwoordig. Ja, dat is niet anders. Helemaal van Veen. Adieu café. En dit is... Uh, ja. En dat heet Lay Me Down. Waarom? Ik zit net zo goed. ga niet hoor. Ik zit goed hier. Dus Avicii, de groeten. Nou voor de, de dansliefhebbers hè. Lay me down, Avicii. Get your love. En uh, dat doen we met het heet, uh, uh, Lay me down, dit is CCS. Prachtige plaat die ik laatst weer ontdekte. Tap 2 on the water. Tap 2 on the water, yeah. Wat een plaat.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 Hij toos wat dan kom ik daar dan weer bij. Tap Turns on the Water was dat van CCS. Lekkere plaat uit de jaren zeventig. En dat is -Zee -Zee. En die gaan op dreadlock holiday. Waar gebeurt het verhaal van Eric Stewart? Dat hij op vakantie was in uh, Jamaica. En de tekst, dat is hem allemaal werkelijk overkomen. Ja, ja. I was walking down the street...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 Een verhaal over een toerist die lastig gewallen wordt omdat uh, de plaatselijke inwoners op wat voor manier dan ook geld van hem willen hebben En dat uh, gebeurt met een zilverkettingje wat ze willen hebben. En uh, dat gaat ook over uh, verdovende drugs natuurlijk. Het schijnt dat het verhaal gaat over een persoonlijke ervaring van Eric Stewart samen met Justin Hayward die uh, op vakantie waren op uh, Barbados. En uh, daar schijnt het allemaal uh, gebeurd te zijn. En vandaar ook natuurlijk de reggae-style. Want Tensie speelt normaal nooit reggae. Maar die hebben het in dit geval dus uh, wel gedaan. Eric Stewart schrijft het stuk. En het heet dus Dreadlock Holiday. Nou, bent u daar ook weer van op de hoogte. Toch? Dat is handig. Ja, wij houden u op de hoogte hoor, bij CFM. Dit is... Uh, Gilbert Bécaud. Et maintenant. En Engels betaald onder de titel What Now We Are My Love. Et maintenant Que vais-je faire De tout ce temps Que sera ma vie De tous ces gens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 Au moment de l'adieu Je n'ai vraiment plus rien à faire Je n'ai vraiment Gilbert Baco En dan doen we het E Matanon En het is uh, Superhero <laughs> Een plaat van de Script, nieuwe single van de script om te te Woe! wat een plaat he! Oh Superhero!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 It's so hard to control 'cause they've taken too much hits and they blow, they blow. blow. Riddelt uh, superhero. Ja, en uh, 50 jaar geleden hè, hadden we ook zo'n stel van, uh, van die superhero's. Het is gisteren, is het eigenlijk aan mijn aandacht ontsnapt. Dat kan natuurlijk niet, maar ja, het is wel gebeurd. Het is gisteren dus aan mijn aandacht ontsnapt. Want gisteren, dames en heren, 6 augustus, eh, behalve dat het gisteren de geboortedag was van Andy Warhol, wat we wel eh, gezegd hebben. Was het ook gisteren, precies 50 jaar geleden, jawel, dat het Beatles album Hard Day's Night uitkwam. Dat was gisteren, precies 50 jaar geleden. Ja, dat is aan mijn, aan mijn aandacht ontsnapt. Hoe kan dat nou? Dat nou, als even als eerbetoon voor de vijftigjarige, even drie liedjes uit die hartstikke leuke film, A Hard Day's Night. Uh, het album kwam dus uit op 6 augustus 1964. Nou, dat was zoals dus gisteren, 50 jaar geleden. It's been a hard day's night. And I've been working like a dog. It's been a hard to you I find the things that you do will make me feel alright you know I work all day to get your money to buy a thing and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything so why I earth you I moan cause when I get you alone you know I feel los, die hoort er eigenlijk helemaal niet tussen, want uh, ik had iets heel anders in mijn hoofd, maar dat ging even gewoon uh, iets niet helemaal zoals het uh, uh, hoorde te gaan, dus ja, dat gebeurt wel eens. Uh. Maar goed, uh, we, gaan, we hebben nu nog een heleboel andere dingen in verband met de tijd. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het Regio Nieuws met Angela de Koning. In Zandvoort-aan-Zee werken acht zandkunstenaars keihard... aan hun inzending voor het Europees kampioenschap zandsculpturen. Deze vrijdag wordt om half vijf op het Kerkplein bekendgemaakt... welke sculptuur heeft gewonnen en wie er tot nieuw Europees kampioen wordt gekroond. Nadat de laatste hand aan het sculptuur is gelegd... wordt het bespoten met een beschermende laag van water... met een milieuvriendelijke kinderlijn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 Je kunt de meldlijn, uh, meldlijn bellen, dat is telefoonnummer 023-574-0200... en het grofhuishoudelijk afval wordt op bestelling opgehaald. Daarnaast is het ook mogelijk het grofhuil zes dagen per week... zonder verdere kosten te brengen bij de Milieustraat in Heemstede of Haarlem. De resultaten zijn er inmiddels naar. Het totaalaanbod is aanzienlijk gedaald... Je ziet geen struiners meer en er is nauwelijks nog illegale plaatsing. Zo zien we maar weer, samen houden we Zandvoort schoon. De strandgangers van Zandvoort zijn nog alerter op elkaar... na de berichten die afgelopen tijd zijn verschenen over gevaar in zee. Het water kan onverwachte stromingen hebben die je meesleuren de zee op. Even extra goed opletten dus en uh, niet te ver... En mocht je iemand in nood zien, waarschuw dan direct de reddingsbrigade. Al dus Marion Huibes van Reddingsbrigade Zandvoort. In het eerste half jaar zijn er 4,4% minder auto's gestolen... dan in dezelfde periode vorig jaar. Tot nu toe zijn er bijna 5500 auto's ontvreemd. De geïntensiveerde samenwerking in de strijd tegen autodieven... lijkt succesvol, zo schrijft vandaag de Stichting Aanpak Voertuig... Criminaliteit. Gestolen wagens worden steeds sneller internationaal gesignaleerd. De beveiligingen zoals alarmsystemen en voertuigvolgsystemen zijn steeds beter. En ook importeurs nemen uh, steeds strengere maatregelen om die stal te voorkomen. En tot zover het nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. De zon schijnt vandaag geregeld, maar er zijn ook wolkenvelden... en deze kunnen uitgroeien tot een enkele regen- of onweersbui. Aan zee zal het overwegend zonnig zijn en blijven. De zwakke westelijke wind rijdt gedurende de dag naar noord... en de temperatuur stijgt naar 22 graden. Vanavond en komende nacht zijn er aanvankelijk opklaringen... maar in de loop van de nacht neemt de bewolking geleidelijk weer toe. Het blijft wel droog en de zwakke wind gaat uit het oosten waaien. De temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen schijnt eerst nog de zon en loopt de temperatuur snel op naar een zomerse 25 graden. In de middag is het bewolkt en ontstaan er enkele buien mogelijk met onweer. De wind is meestmatig uit het oosten tot zuidoosten en tot zover.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 That you would love me. She learns we are two If I fell in love het kader van het 50-jarig jubileum van het album Hard Day's Night hoorde u in 5 Fell daarvoor. Ja, ging er iets mis? Ik had er nog eentje staan, maar die komt er nog wel. En daarvoor hoorde u A Hard Day's Night, natuurlijk de titelsong van dit prachtige album. Van de Beatles, dat uitkwam op 6 augustus 1964. 50 jaar geleden dus. Goed, we gaan even naar het NOS-nieuws. En weer van 1 uur. En daarna zien wij u terug straks op Kwart 1 natuurlijk, met de vrijwilligersvacature van de week. En wat er zo al meer te tafel komt. Dus, tot zo!